4 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. De Tweede Kamer gaat akkoord met de plannen van minister Van Bijsterveld. voor het inkorten van de zomervakantie in het voortgezet onderwijs. De vaste vakantie gaat van 7 naar 6 weken. Daarvoor in de plaats komen wel roostervrije dagen. Het aantal verplichte lesuren blijft 1040. Eerst was Van Bijsterveld van Plan dat terug te brengen naar 1000... en ze deed dat voorstel na protesten van scholieren... tegen de zogenoemde ophokplicht. Maar op verzoek van de PVV wordt dat toch 1040. Die partij vindt het verkeerd om in tijden van crisis... het aantal lesuren te beperken. Bij de stemming was behalve VVD, CDA en PVV... ook de SGP uiteindelijk voor de wet. De SGP heeft lang geaarzeld. In een frisdrankfabriek in Bodegraven zijn bij het lossen van tanks giftige stoffen gelekt. Het ging om een chloorverbinding en waterstofperoxide die bij elkaar zijn gekomen. Vijftien mensen zijn onwel geworden. Vijf van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht met hartklachten en ademhalingsproblemen. De anderen konden na behandeling door ambulancepersoneel naar huis. De brandweer hield de twee tanks de hele dag in de gaten. In een van die tanks was sprake van, uh, van het opwarmen van een stof. En uh, dat is wat de brandweer heel erg scherp gemonitord heeft. En die situatie is op dit moment in ieder geval stabiel. Er is geen sprake van opwarming uh, meer. De gelekte giftige stoffen worden nu verdund met water... en daarna in overleg met de milieudienst in Bodegraven op het riool gelost. Voor de rechtbank in Den Haag is vijf jaar onvoorwaardelijke celstraf geëist... tegen oud-F-16-piloot Chris V. Sinds maart zit hij vast omdat hij zou hebben gespioneerd voor Rusland. Volgens het OM heeft de oud-luchtmachtkapitein grote financiële problemen... en wilde hij daarom geheime F-16-informatie verkopen... aan de militair attaché van de Russische ambassade. Chris V. zegt dat hij alleen informatie heeft gegeven over een vliegtuigongeluk in Wit-Rusland waarvan hij getuige was. Volgens de oud-piloot ging het om informatie die overal op internet te vinden is. Koning Mohammed van Marokko heeft de leider van de Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling tot premier benoemd. Die partij heeft islamitische principes als uitgangspunt. De 57-jarige Abdelila ben Kiran kreeg vorige week bij de verkiezingen de meeste stemmen. Hij wil een coalitie vormen met de partijen uit de huidige regering. En zegt dat hij alle bestaande afspraken met de Europese Unie en de Verenigde Staten zal nakomen. De Britse regering heeft woedend gereageerd op de bestorming van twee ambassadegebouwen in Teheran. Londen zegt dat Iran verplicht is diplomaten en ambassadegebouwen te beschermen. De gebouwen werden bestormd twee dagen nadat het parlement in Teheran de betrekkingen met Groot-Brittannië bij wet had teruggeschroefd. Vandaag was er een demonstratie tegen de verscherpte Britse sancties tegen Iran. Het weer, vanavond raakt het bewolkt en gaat het regenen. De wind trekt daarbij aan en tijdens neerslag kunnen windstoten voorkomen. Later in de nacht wordt het droog en klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt en blijft het zo goed als droog. En het wordt dan een graad of 9. AWB Verkeersinformatie. Het is een normale avondspits met 13 dagelijkse files die vooral in de Randstad staan. De 14e file is een opvallende. De A12 Arnhem naar Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd bij de afrit Wageningen. Drie kilometer staat er. De rechte rijstrook is dicht.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 VPRO Villa VPRO tesselblok. Block Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Wij zitten in Den Haag, zoals het de Villa betaamt op dinsdag. Zometeen hebben wij ons eigen politieke vragenuurtje... met Paul Jansen van de Telegraaf en Marcia Nieuwenhuis van de Pers. Maar voordat wij ons in de politiek storten... gaan wij eens even kijken wat de vrolijke wetenschap ons te bieden heeft. Arnoud Jaspers zit in Hilversum. Hallo. Hallo, hij is onze wetenschapsredacteur... Uh, veelvuldig koppen bij voetbal veroorzaakt hersenbeschadiging. Toen ik dat las dacht ik, ik wil niet vervelend zijn... maar dit lijkt mij oud nieuws, Arnoud. Er is wel wat anders te, te melden uit Voetballand. Ja, nou misschien heeft het ook wel iets te maken met het gekrakeel bij Ajax, toch? Uh, de hersenbeschadiging. Ja. Jij wilt nu gaan zeggen, wie van de commissaris heeft het meest gekopt vroeger? Uh, ja, Johan Cruijff was niet echt een kopper, geloof ik. Ja. Nee, nee, daarom. Edgar Davids niet tegen. Nee, Serieus, okay. uh, vertel, is er nieuws? nieuw onderzoek? Ja, ja uh, er was altijd al wat twijfel over of dat nou wel goed voor je was. Dat, dat veelvuldig koppen, vooral van harde, harde ballen natuurlijk. Uh, en bij boxers is, is al lang aangetoond dat je hersensbeschadiging... Raken, raken door knockouts en door harde stoten. Er is nu um, in Amerika um, hersenscan onderzoek gedaan met een MRI-scan bij amateurvoetballers. Ja. En uh, daar kun je dus echt vrij subtiele hersenbeschadigingen nog zien. Wat zie je dan? Um, je gekreukelde hersenen? <laughs> nou, zo erg is het niet. Hè? Het, je ziet, de, de hersenen zijn nog intact... maar mm. het is vooral zo dat de, de verbindingen tussen de hersencellen... die zijn uh, licht beschadigd. En dat is iets wat je op een normale MRI-scan eigenlijk niet ziet. Maar op de, dit is een speciaal soort MRI-scan. Uh, diffusiegewogen MRI heet dat... Uh, en dat kan nog niet zo lang. Maar goed, daarop kan je dus wel lichte hersenbeschadiging zien... Bij, bij amateurvoetballers die vrij regelmatig de bal koppen. Mm -hmm. Maar is daarmee ook meteen wetenschappelijk hard vastgesteld... dat het door dat koppen komt? Um, je weet niet wat die amateurvoetballers in de rest van hun uh, tijd ja, doen. Uh, nou ja, ze konden ook nog vaststellen dat uh, ze vroegen aan die voetballers zelf... hoe vaak kop jij. Hè? En dat heeft natuurlijk met je speelstijl te maken. Sommige voetballers koppen bijna nooit. Andere, vooral verdedigers, koppen vaak. Mm -hmm. En uh, als je dan keek, de, de voetballers die vaak kopten, die hadden dus meer beschadigingen dan de voetballers die van zichzelf zeiden dat ze heel weinig kopten. Mm -hmm. Dus er is ook nog een soort dosis-effect relatie. Dat suggereert wel wat... heel sterk dat het echt door het koppen komt. Oké, okay. wat, wat, wat je dan ziet, hè? Je, zei, je ziet dat er verbindingen tussen hersencellen beschadigd raken. Mm -hmm. wat, waar, waar leidt dat toe? Nou ja, die, diezelfde voetballers die dus in de scanner gelegd zijn, die hebben ze ook wat testjes laten doen. Dat zijn pen- en papier testjes, geheugentestjes. Uh, en dan, kun je ook, dan zagen ze dus ook dat die, uh, wat de, de vaakkoppers... dat die toch wat minder presteerden op die testjes. Op die, uh, dan kun je een rijtje getallen onthouden, kun je woorden makkelijk onthouden. Dus uh, die schade was ook wel aantoonbaar met gewone testjes. En dat is al eerder gedaan, uh, inderdaad, door uh, ook in Nederland, door, uh, door bijvoorbeeld de neuropsycholoog Erik Matser. Die heeft ook voetballers aan dat soort testjes on onderworpen. Dan merkte hij ook dat hij die, dat die gewoon minder presteerde op die uh, daarop. Uh, alleen is het nu dus ook in een, uh, in een hersenscan aangetoond. Hmm. En maar is het zo dat je die voetballers zijn daarvoor nooit getest? Uh, nee. Ik dus, bedoel, voordat je begint met voetballen. Ze wisten, wisten natuurlijk niet hoe die hersenen eruit zaten... voordat ze begonnen met koppen. Klopt. Dus als je, als je het echt goed wil doen dat onderzoek... moet je ook een nulmeting doen. Dus voordat ze echt aan een serieuze voetbalcarrière beginnen... Ja. moet je dat testen. Daar wordt ook voor gepleit door neuropsychologen... dat bijvoorbeeld elke profvoetballer... aan het begin van zijn loopbaan getest wordt. Dan kun je nou goed vergelijken of er schade is opgetreden. Uh -huh. En die schade die je ziet, is die blijvend? Uh, dat is iets wat, niet, wat zich niet meer herstelt? Klopt. Als, als je die uh, na lange tijd die schade hebt, dat herstelt niet meer. Nee. Dat is. Uh... En als er nou dit soort onderzoek, wat, wat, wat zou dat voor gevolg kunnen hebben, denk je? Dat is natuurlijk een vraag waar je ja. misschien zegt, daar weet ik geen antwoord op. Maar bijvoorbeeld wordt al gezegd dat keepers, nadat er een paar keer een keeper met een behoorlijke hoofdwond het veld af is gedragen, dat die een helm moeten gaan dragen. Ik kan mm -hmm. me toch niet voorstellen dat uh, verdedigers allemaal met een, met een helm op moeten gaan spelen? Nee, dat, dat kan ook niet, want dan kan je niet meer koppen. Dus, nou ja, je uh, kan wel koppen, maar je kan geen richting meer geven. Nee, dat, precies. Dan dat nou kunnen ze dermate... dat vaak met, zonder helm ook niet maken. <laughs> Oké, okay, maar de helm zal, het, dat zal gewoon niet geaccepteerd worden door voetbal. Voor keepers lijkt het me prima, maar mm -hmm. het, het koppen bij voetballers kun je natuurlijk niet afschaffen. Maar wat je, wat je wel kunt doen, is in de training ervoor zorgen dat je niet uh, trainingen uh, plant waarin heel veel gekopt moet worden. Dat je bijvoorbeeld een half uur lang uh, harde voorzetten op doel moet, keep, uh, moet koppen. Ja, ja. Dat soort trainingsonderdelen, daar kan je gewoon eens even goed over nadenken als trainer. Van, moet ik dat niet eens wat minder vaak doen? Hm. Ja, misschien een, een, een, een richtlijn die de KNVB uit gaat vaardigen. Uh, ja, Als ik het goed heb, dan hanteert de KNVB nu al een richtlijn... voor oh. jonge spelers, voor onder de 16, dat die geen koptraining moeten doen. Maar ongetwijfeld ja, tijdens de training, onvermijdelijk kopje tijdens het spel wel. Mm -hmm. Dus wat dat precies inhoudt, dat, uh, dat heb ik niet uitgezocht. Maar er is dus een soort richtlijn dat jeugdspelers al beschermd moeten worden. Oké. Okay. Goed. Arnoud Jaspers, onze wetenschapsredacteur. Hartelijk bedankt. En zoals ik al zei, zitten hier bij mij in de studio in Den Haag twee parlementaire journalisten, Paul Janssen van de Telegraaf. Hartelijk welkom, Paul. En Marcia Goedendag. Nieuwenhuis van de Pers. Ook welkom, Marcia. Goedemiddag. Laten wij het eerst eens hebben over de opening van jouw krant vanochtend, uh, Paul Janssen, de Telegraaf. Eindelijk 130 km per uur. Een verzuchting was de kop. <laughs> <laughs> Zo klonk het. Uh, Melanie Schultz uh, heeft een aantal uh, plekken in Nederland aangewezen, een aantal trajecten waar vanaf volgend jaar, meen ik al, of heel snel... 130 kilometer per uur gereden mag gaan worden. Uh, was het in, is het inderdaad een soort opluchting? Heb je dat een beetje gepeild op jullie redactie? Dat iedereen zei, he, eindelijk komen de mensen bij zinnen hier in het land. Nou, ik zit hier in Den Haag oh. op een piepkleine redactie. En, uh, dus oh. dat, daar valt niet veel te peilen. Maar uh, Jouw eigen mening? Dat het, nou, dat het, denk... het langzaam maar zeker de, de politieke wel rijp voor was... om dit maar gewoon te doen? Ja, het zou eens een keer tijd worden. Ja? Lijkt me. Zeker nu met die A2, er is al heel lang discussie over... Stuk, die vijfbaan. Die, land, die landingsbaan tussen Amsterdam en Utrecht, waar je, waar je geloof ik maar vaak 100 kilometer per uur mag rijden. Uh, nou ja, dat lijkt me uh, zwaar overtrokken. Dan wordt het met de uh, luchtkwaliteit uh, geschermd. Maar uh, zou eens een keer tijd worden dat je een beetje kan doorkarren in Nederland. Uh, voor zover het al mogelijk is, want we staan natuurlijk uh, vaak in de file. Ja, maar ook dat, dat heeft dit kabinet wonderbaarlijk opgelost, heb ik begrepen. Nou, want dat... er komt meer asfalt en, en de files ja, verdwijnen als sneeuw voor de zon. Dat klopt, maar dat, dat, dat moeten we toch Camille Eurlings ook vooral voor bedanken. Want die heeft uh, het vorige kabinet uh, de zaak daar echt in beweging gezet. Dus natuurlijk jarenlang is er altijd geroepen, no can do, het kan allemaal niet. Mm -hmm. En uh, Eurlings heeft daar echt voor een cultuuromslag gezorgd. Uh, en daar uh, plukte ook deze minister uh, nu de vruchten van. Marcia, Marcia Nieuwenhuis, uh, uh, het zou een keer tijd worden. En er zijn toch plekken waarop dat makkelijk kan. Maar, uh, en, en we hoorden Paul Jansen ook al zeggen, ja, en de fijnstof en de uitstoot, dan wordt daar weer over gezeurd. Maar vind jij dat ook, vind je dat zeuren? Uh, nou, ik vind het niet zeuren. Maar ik, ik ben uh, zelf vooral geïnteresseerd in de verkeersveiligheid. En het mm. is gewoon bekend dat als je harder gaat rijden... dat je dan meer verkeersdoden en verkeersgewonden hebt. En wat ik wel interessant vind, is dat... Uh, Melanie Schultz van Hagen nu zegt... van ja, maar ik ga ook compenserende maatregelen nemen. Nou, heb ze ook veel we geld gaan, ervoor uh, uitgetrokken? Ja, 139 miljoen. Maar die trekt ze uit tussen 2012 en 2018. Mm -hmm. Dus in 2018 wordt er nog betaald aan die extra invoegstroken... het kappen van de bomen vlak langs de weg en zo. Terwijl we dan al jaren... want de, die, die versnelheidsverhoging op die eerste acht trajecten is al ingezet. Mm -hmm. En de... De rest van die trajecten volgt in 1 september 2012. Daar mag je dan ook al 130. Dus volgens mij is het... Ja, ik, ik hoop dat het niet waar is, maar als het kalf verdronken is, dan in de put. Als je eerst de snelheidsverhoging gaat doorvoeren en dan de veiligheidsmaatregelen, is dat volgens mij de verkeerde volgorde. Nou, zelfs de ANWB heeft daar een beetje vraagtekens bij gezet, Paul-Janssen. Uh, die zeggen van ja. het is op zich prima die 130 km per uur daar waar het kan, maar het kan op heel veel plaatsen eigenlijk nog niet. Dus doe voorzichtig, wacht daar nou even mee en zorg mm -hmm. inderdaad dat het veilig is. En je loopt een beetje te hard. Ja, ik ben geen specialist. Kijk, je moet nooit roekeloos gaan rijden. Je kan op heel veel manieren 130 rijden. Uh, maar je moet het nooit roekeloos doen. Maar het valt me wel op dat iedereen uh, papegaait elkaar een beetje na... over, uh, over dat het uh, zoveel onveiliger zou worden. Terwijl ik denk, ja, de geschiedenis uh, bewijst het ongelijk... Van, uh, van alle mensen die nu roepen uh, dat, het, dat er zoveel extra... Wat geschiedenis? Nou, volgens mij hebben we in het verleden ook nog wel eens... de snelheid verhoogd van 100 en 120. Dat was in 1988. Mm -hmm. En er worden al sinds de jaren 50 keurig lijstjes... jaarlijks bijgehouden van het aantal verkeersdoden. Ik heb hem nog even nagekeken... Uh, vanmiddag in, in 1987, toen er nog maar 100 mocht worden gereden op de Nederlandse snelwegen... waren er opgeteld 1574 verkeersdoden te betreuren. En in 1988, toen het per 1 mei inging, waren het 1448. Hmm. Ter vergelijking in 1972, toen waren er 3460 mensen die omkwamen in het verkeer... Uh, in 2010 waren het er 640. Ik wil dit, dat heeft natuurlijk niet allemaal met snelheid te maken. Uh, maar, maar je dit, wil dit, zeggen, het verkeer is dus blijkbaar in zijn algemeen veiliger geworden... Uh, stukken, ondanks het feit dat, veiliger, dat we harder zijn gaan rijden. Stukken veiliger en de cijfers bewijzen het gelijk. Hè. Het verschil tussen 1987 en 1988 dat harde rijden niet meer, maar minder verkeersdoden heeft opgeleverd. Het bewijst ook dat als je maar genoeg andere maatregelen neemt in het verkeer... we hebben natuurlijk door de, in de jaren 50... had niemand een verkeersgordel om maar wat te noemen. Mm -hmm. uh, er zijn airbags, uh, noem het allemaal op... Uh, boven elke snelweg in Nederland in het westen althans... gehangen, van die matrixborden die waarschuwen bij files. Er zijn dus een hoop maatregelen te nemen... om het uh, verkeer steeds veiliger uh, te maken en veilig te houden. Maar kijk, waar nou Ik zie, zie een dus 10 die... kilometer extra uh, hard rijden... Er zit een papieren werkelijkheid achter dat het zoveel doden zo opleveren. Marsje. Ik vind het paniekvoetbal. Maar meis. moeten die maatregelen niet eerst genomen worden dan... voor het verhogen van die snelheid? Er zijn tussen 1970 en 1988 zijn echt geen uh, standtapede aanvullende maatregelen genomen. En toch is het aantal gedaald. Dus ik zeg, het is een papieren werkelijkheid waar jij op bijst. Dit is nou ja, we... ik kan ook wijzen, wijzen op de bittere werkelijkheid in Denemarken. Daar is het ook verhoogd, van 110 naar 130. Charlie Abtroot zei nog dat het uh, aantal verkeersdoden daar ja. uh, minder was geworden. 25 procent minder. Maar als je kijkt naar de wegen waar daar 130 gegaan gereden mag worden, zijn er 38% meer doden gevallen. Nou, ja. We gaan elkaar hier bevechten met cijfers. ik wilde, ondanks het feit ja, dat leuk. Paul Jansen daarvan gaat gapen en het onzin vindt, toch ook nog heel even wijzen op <laughs> een aantal mensen die zeggen dat het voor onzin, de. Nee, nee, nee, dat, nee uh... niet de verkeersveiligheid. Maar ik wilde het toch nog even over de milieu, milieugevolgen hebben: oh ja. uh, de fijnstoffen, de CO2-uitstoot. Uh, ook daarvan zegt Schultz. Ja, dat, dat is zo. Dat het kan natuurlijk een probleem zijn. Maar ook daar gaan we aanvullende maatregelen nemen. En bovendien, het kabinet staat op de bres voor uh, um, elektrische auto's hè, en een, een, een, mm. een, een, een minder verkeersveiligheid uitstotende auto's. Maar daar nemen ze toch ook niet echt vrolijke maatregelen op. Jawel, dat is waar. Wekers heeft die maatregelen weer ingetrokken. Maar ik bedoel, zo enorm stimuleren ze dat toch niet? Schone auto's? Nee, maar kijk, het verkeer wordt sowieso veel schoner. je kan schoner. toch niet ontkennen dat het gewoon viezigheid is? Hoe harder je gaat rijden, hoe meer viezigheid je uitstoot. Ja, maar daar, dan zou je andere maatregelen moeten treffen. Want volgens mij is het niet zozeer het probleem... dat mensen tien, op, op sommige delen, laten we wel mm -hmm. wezen... tien kilometer harder mogen rijden... Dan zou je hier een probleem met mo moeten hebben. In dat hier elk jaar zoveel tienduizenden of honderdduizenden Ik weet eigenlijk niet precies hoeveel... Maar er komen elk jaar verschrikkelijk veel nieuwe auto's bij. Ja. Om maar eens wat te noemen. Dan zou je zou je eerder daar wat aan moeten doen. Maar dat, dat, dat, kan, dat kan dan weer niet. Want mensen hebben toch de vrijheid in het land om een auto uh, te willen kopen als ze daar uh, financieel tot toe in staat zijn. Dus ik vind, ik vind fijnstof en zo. Het is allemaal, ik zeg niet dat het onbelangrijk is, maar het is allemaal op een gegeven moment is het, is het, is het, is het allemaal te belangrijk gemaakt. En, uh, uh, hele, hele wijken moeten, moeten ervoor worden aangepast. Uh, uh, uh, wegen worden gesloten op bepaalde delen. Ik vind het, dat, dat is allemaal over het paard geteeld. En gelukkig zit er nu eigenlijk een kabinet... wat de zaken weer een beetje in het juiste perspectief ziet. En gewoon ziet, jongens, of je nou 120 of 130 rijdt... als je ergens door kan karren, moet je het vooral doen. Marcel. Nou ja, we zullen wel zien hoe het uitpakt met, de, met, met die cijfers uiteindelijk. Ik heb het idee dat nu vooral heel snel maatregelen worden genomen... zonder dat nog precies duidelijk is... Hoeveel het extra fijnstof gaat opleveren. en ook aan extra verkeer. Zorgen. Er zit een kabinet, zegt Paul. Wat, wat. eindelijk, zegt Paul. zit er een kabinet. wat gewoon alles weer een beetje in proporties brengt. Het is niet echt een groen kabinet, hè? Het, is, het zegt dat wel te zijn. Maxime Verhagen zegt dat wel te zijn. Nee, maar laat, ik, wilde, ik wilde even. Ik maak een brug namelijk naar meneer Bleker. Uh, Henk Bleker, die uh, de nieuwe wet natuur. de nieuwe natuurwet uh, heeft gemaakt en bedacht. En hij krijgt van heel veel kanten commentaar op zijn. Milieu, zijn natuurbeleid. Laten we heel eventjes luisteren naar Ed Nijpels. Dat is een VVD-kopstuk. Oud-minister van Vrom, volgens mij. Uh, ja. Houdt zich enorm bezig met de natuur. Hij zat bij de collega's van Kamer Breed afgelopen zaterdag. En er werd hem gevraagd wat hij vindt van het beleid van Bleker... als het gaat om zaken als de ecologische hoofdstructuur... de het wiegepolder. noem maar op. Laten we even luisteren wat hij zei. Ik vind het een buitengewoon slecht beleid. Ook, ook een droevig beleid. En wat ik nog veel verontrustender vind... is dat we een staatssecretaris hebben... Uh, die uh, voortdurend uh, uh, onwaarheid verkondigt. U praat toch gepassioneerd over het, uh, het licht? U ja, nog maar, steeds omdat steeds heel nauw aan het werk. Ja, omdat het heel droevig is. En omdat ik uh, gewoon het, het betreurde, deze staatssecretaris keer op keer, of het nu gaat het om de hedwig bijvoorbeeld... waar hij zegt, ja, de Europese Commissie wil het eigenlijk wel toestaan... die hebben een vernietigende brief gestuurd. En hij legt het vervolgens weer heel vrolijk uit... alsof er niets aan de hand is. En daar heb ik grote bezwaar tegen... want dat betekent dat je de mensen rat voor ogen draait. Dat is een behoorlijke uitspraak, Paul Jansen. We even niet dan over het beleid hebben... maar mm. over de persoon Bleker. Ja. Het wordt vaker gezegd. Hij heeft iets in zijn hoofd. Bijvoorbeeld die hedwig Daar zullen ook een afspraken over gemaakt zijn... Het maakt niet uit wat er tegen hem gezegd wordt. Het maakt niet uit wat voor brieven hij krijgt... van boze Belgische buren of van Europa. Hij legt alles zo uit uh, dat hij gewoon door kan gaan met zijn beleid. En hij wordt nu gewoon voor leugenaar uitgemaakt. Wat vind jij daarvan? Ja, nou ja, kijk, uh, Bleker is een onhaagse figuur... een opmerkelijke verschijning. Dat hadden we hier allemaal als journalist ook al lang gezien. Die heeft nogal aparte manieren om uh, zijn beleid uh, naar buiten te brengen. Waar hoort liegen uh, daarbij, vind je? Nee, liegen. Dat, uh, dat in Den Haag uh, is dat, uh, is dat uh, echt not dan. Ik weet ook niet of hij gelogen heeft. Dat is wat de heer Nijpels uh, uh, hem van beschuldigt. Maar nee. ik, kan, ik kan dat niet uh, zo 1, 2, 3 uh, uh, controleren of dat inderdaad het geval is. Het valt me wel op dat uh, Bleker met zijn uh, onorthodoxe manier van uh, politiek bedrijf... in ieder geval kennelijk op uh, een heleboel tenen is gaan staan... En dan valt me ook op dat meneer Nijpels, die natuurlijk voorzitter is van het bedrijfschap voor Bos en Natuur, het bosschap, natuurlijk ook vanuit die hoedanigheid hier tegen Van Leer trekt. Dus mm -hmm. ja, de waarheid zal wel ergens in het, in het, midden, in het midden liggen, maar Bleker is, is niet de meest gelukkige politicus die we hier in Den Haag kennen. En Tegelijkertijd is die, wordt hij in het land kennelijk op handen gedragen, juist omdat hij zo onhaags is. Is dat zo? Maar zo is hij, ik, ik had ook het idee dat hij in elk geval in zijn eigen partij... Uh, wel behoorlijk geliefd was. Nou, wat ik heb gehoord is dat in elk geval op het ministerie van Economische Zaken... Landbouw en Innovatie uh, de sfeer behoorlijk bekoeld is... tussen uh, CDA-voorman uh, Maxime Verhagen en, uh, en Heem Bleker. Bleker ja, Want... Nou ja, misschien uh, dat, dat Verhagen vindt dat Bleker uh, iets te veel eer krijgt. Hè. Die wordt vaak uh, uitgenodigd op, in talkshows, uh, kan goed praten... Dus in die zin uh, heb ik, kan ik dat niet zeggen. Nee, dat, de, dat zijn geen de vrienden. die observatie niet. Maar er komen nee, zij maar ik ooit... Jij ja, maar... haalt twee dingen ik door aan, Marcia. Even... Ik heb het over, over dat hij bij mensen populair is. Niet bij, ja. de, niet bij zijn ja. eigen departement. Dat is hij niet. Ja. Nee, nee, maar bij, maar bij de nee, mensen is dat vanwege zijn... zijn onorthodoxe manier van doen, zegt, ja. uh, zeg jij Paul. Ja, maar ik had het over de, zijn collega-bewinstlid uh, Maxime Verhagen. Zeg maar dat Tussen hen zo zat. Uh, wat ik nog wel wou zeggen is over, over Bleker. Hij zei bijvoorbeeld in uh, de uitzending. dat dit kabinet ervoor zorgt dat er de komende twee jaar meer natuur wordt ingericht. dan de vorige 15 jaar. Nou, dat is een, een uh, bewering waar ik inderdaad ook wel aan durf te twijfelen. Want de ecologische hoofdstructuur. Die, uh, zou flink uitgebreid worden. Hmm. naar 725.000 hectare in 2018. Maar is door dit kabinet juist ingeperkt tot 600.000 hectare in 2012, hm. dus in die zin denk ik ja, Maar toch is hij heeft, populair. Heeft misschien maakt het niet zoveel veel uit wat hij zegt. Ja, misschien heeft Nijpels. Nou ja, een punt. Ik, ik vraag me wel eens af hoeveel hoeveel mensen echt uitzoeken wat wat waar is en wat niet waar is. Maar in dit geval denk ik heeft, uh, heeft Nijpels wel een punt dat uh, Bleker misschien soms een iets te rooskleurige voorstelling van zaken geeft, onwaarheid spreekt. Uh, nou ja, in het geval van, van die natuur die erbij zou komen. Uh, heb ik alleen gezien dat de ecologische hoofdstructuur juist wordt ingeperkt? Oké, okay, laten we even naar premier Rutte gaan. Die heeft volgens mij een, een buitengewoon zonnige paar dagen. Hij heeft een Buitengewoon vredig partijcongres achter de rug dit weekend. Oh, ik dacht dat je ging refereren aan uh, zijn bezoek in Washington. Ja, wat dat... daarop volgde. Daar ik weet niet waar weer? je weer. <laughs> nou, ik kan me zo voorstellen dat hij. Eh, nou, oké, okay. hij is nu op bezoek bij Obama. Hij is daar in die Oval Office. En we zien allemaal nog voor ons natuurlijk uh, premier Balken en de, en de Hoop Scheffer die bij Bush op bezoek waren. Uh, nou, dat is op vele manieren uh, de manier waarop ze zich daar gedroegen getypeerd. Maar er stond vanochtend in de krant een soort overzichtje van Nederlandse premiers die daar op bezoek komen in de Oval Office bij Amerika president en zelfs Kok zei, het prachtige woord, ik was een beetje bedremmeld toen ik daar binnenkwam. Het doet toch iets met je als je daar binnenkomt en je ziet daar toch de machtigste man op dat moment van de wereld, de president van de Verenigde Staten. Zou dat op Rutte, denk je, Paul, ook zo'n indruk maken? Ja, dat denk ik wel. Rutte is natuurlijk een buitengewoon uh, uh, relaxte premier, iemand die, uh, die altijd zegt dat hij zich nergens druk over maakt. Maar ik ik denk dat dit toeval. Dit maakt op iedereen indrukken, zelfs op uh, Mark Rutte. En denk je dat hij een goede indruk op Obama zal maken? Dat weet ik niet. Ik, ik ken Obama totaal niet. Die ken ik alleen maar net zoals uh, uh, wij hem allemaal kennen, neem ik aan, van, van, de, van de tv. Dus maar ik, ik bedoel, als ik een weet weet niet, met dat joviale, weet je wel, de hand in de zak... en een beetje dat jongensachtige wat hij uh, overal... Ik wil niet zeggen een zorgeloos zieltje, maar, maar nee. zo, zo... Kijk, Rutte, kan heel, jovial, Rutte zich wel. Ja, hij kan heel joviaal uit de hoek komen. Ik, ik kan me voorstellen, maar dan nou gok ik dat het bij Obama uh, eerder... Uh, uh, goed zal aankomen dan bij zijn voorganger bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar ik denk, je zit daar vooral als premier, als staatsman... en dan moet je nooit te, te, te relaxed en te joviaal uit de hoek komen. Want dat, uh, dat weten ze toch niet echt te waarderen. Zo is bijvoorbeeld Rutte bij zijn bezoek aan, uh, aan Rusland, waar hij recent was... zat hij in een radioshow... Um, en daar hadden ze, hadden ze gepeld uh, na een interviewtje met hem... wat de, wat de, de, de toehoorders daarvan vonden. Als, uh, of misschien iemand zoals Rutte uh, de baas moest worden in, in Rusland. En toen had dus kennelijk van, dat radio, van de radioluisteraars... had het 70% gezegd dat ze wel voor, voor iemand als Rutte zouden stemmen. Echt waar? Alleen maar op konden ze verstaan wat hij zei dan? Uh, kennelijk werd dat vertaald, dat moet je mij niet vragen. <lacht> maar in ieder geval het aardige ervan is... dat Rutte vervolgens naar, naar, naar, naar Poetin ging en een ontmoeting had. En toen heeft hij hem dat ook verteld. Hmm. Maar, ik, maar was dat een soort open sollicitatie of zo? Dan? Ik weet het niet, maar uh, uh, waarop Poetin die, die kon dat kennelijk nog wel waarderen. Maar ik denk dan wel, dan speel je op dat moment wel even met vuur. Want je komt wel bij een, een leider binnen van ja. een land... die daar juist heel gevoelig persvrijheid... Uh, democratie, hoe gaat het volk ermee om dus dat, dan denk ik op, das, op dat moment wel van je moet niet, niet te joviaal uh, omgaan mm -hmm. met leiders van het land die misschien in een andere traditie, een andere cultuur staan. Mm. Even nog terug naar dat congres wat dus vooraf ging aan zijn bezoek aan Obama, wat ik al zei dat was een vredig congres en blijkbaar is het dan ook weer niet goed, want de kranten schrijven nu allemaal... en trouwens niet de kranten alleen, er waren ook wel wat VVD-afgevaardigden daar... die zeiden, jongens, dit is zo gezapig, zo ingeslapen... we zijn een soort ja-knik-klapmachine geworden... want er zit nu een liberale premier, die moeten we vooral niet voor de voeten lopen. Laten we blij zijn dat hij er zit en laten we alsjeblieft een eenheid zijn en blijven... en geen moeilijke discussies meer aangaan. Dat was ook een beetje de kritiek in de kranten op, op het verloop van dit congres. Marcia, begrijp jij dat? Nou, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ja, Zeker ook als je, nou ja, als je het hebt over ja, klik, ja knikken en uh, klappen. Uh, we, we zochten toevallig een foto waar zowel Ben Korthals als uh, Stef Blok... De ben Korthals is de voorzitter. Stef ja. Blok is de fractievoorzitter van de VVD opstonden. En ze stonden allebei uh, luid te klappen. Mm -hmm. uh, terwijl ik denk, er zijn er ook wel genoeg dingen... waar ze zich binnen de VVD ook zorgen om zouden kunnen maken. Ik bedoel, ze staan er natuurlijk rooskleurig voor in de peilingen. Maar als je kijkt wat sommige... Uh, VVD-prominenten uh, op hun kerfstok hebben als uh, nou ja. Noem maar uh, Luc Hermans, die was voorzitter van de Raad van Toezicht. Uh, van de COA. Nou, over de COA weten ja, we zelfs, allemaal zeker. dat... Uh, daar is overigens het op het dien... congres door, door de JOVD... door de voorzitter van de JOVD wel degelijk over gesproken. Hè? Die heeft probeerde nog enigszins iets in dat congres te brengen van, van debat. En een, een beetje felheid. Die heeft daar wel iets over gezegd... maar is geloof ik ook weer verder in vrede doodgebloed. Maar... Nou ja, daar is gewoon verder Daarna, uh, door iedereen het stilzwijgen over toegedaan. Maar kan je je voor... uh, dus dus daar heeft niet zoveel aandacht gekregen... Mm -hmm. Maar dat, dat zegt ook wel iets over de manier waarop er nu in de VVD om wordt gegaan met dus dit het soort ook... problemen. Ze zouden ook kunnen zeggen van nou, we gaan de barricade op en uh, de, zo willen wij niet gezien worden in de partij. En het moet afgelopen zijn met, uh, nou ja, er zijn nog een aantal andere voorbeelden te noemen waar echt belangenverstrengeling, uh, financiële uh, wanorde en zo, mm -hmm. ja. Je kan, je kan zeggen van een partij die als slogan heeft orde op zaken stellen... in het verkiezingsprogramma, dat die daar even fel op in moeten springen... als er, als er dingen niet in de haak zijn. En je eigen, je eigen leed oh, wel, gaan etaleren voor al die journalisten die zich vervelen. Ja, sorry hoor, maar dat zou natuurlijk het domste zijn wat een partij kan doen. Dat, ze, ze, bij het, dat ze bij het CDA zo dom zijn om dat te doen. Dat is hartstikke leuk voor ons. Maar een partijcongres is nooit het, het geëikte podium. Als het goed gaat in een partij... waar je dit soort punten die jij aanhaalt uh, voor de buren voert... dat doe je in de achterkamertjes. Dan los je dat netjes op voor zover je dat kan en wil oplossen. Maar niet op een partijcongres. Nee, Dat ja, is ben ik eens. Je hoeft het niet per se op het partijcongres te doen. Maar neem bijvoorbeeld Luc Hermans. Ik heb nagevraagd of VVD-fractievoorzitter Stef Blok... En daarop heeft aangesproken. Nee, dat heeft hij niet gedaan. Ja, Stef nou ja, Blok Steph is fractievoorzitter een... van de Tweede Kamer. Loek Hermans is fractievoorzitter van de Eerste Kamer. Stef Blok is niet de persoon. Ja, en dus hebben ze nee, hartstikke maar... veel met elkaar te maken. Ja, maar je moet begrijpen hoe een partij in elkaar zit. Stef Blok is als fractievoorzitter van de, Tweede, van de Tweede Kamer niet de persoon die de fractievoorzitter van de Eerste Kamer tot de orde kan roepen. Niet Zo in het openbaar niet. op een congres. Sowieso niet. Hij, hij, hij kan wel collegiaal, maar hij heeft, hij heeft niet de positie om, om zijn collega in de Eerste Kamer tot de orde te roepen. Dat moet de partijleider of de partijvoorzitter doen. En dan zeg jij, en niet in het openbaar op een congres, hey, dat maar dat niet. doe je gewoon hey, uh, achter gesloten deuren. Ja, nogmaals, ik krijg ook terug uh, van mijn kant wel een saaie bedoeling. En, en wij komen natuurlijk allemaal uh, toch een beetje als, uh, als bloedhonden af op uh, waar de ellende is. Maar daar zijn partijcongressen niet voor. Aan de andere kant. Nou, is er een partij die goed draait en waar uh, geen gedoe is, dan gaan we weer lopen klaar. Nou ja, er is wel gedoe, maar dat moet achter gesloten deuren blijven. Ja, afwil ja. een klein bier. Okay. Paul Jansen van de Telegraaf, Marcia Nieuwenhuis van de Pers, heel hartelijk bedankt. Dit was het vragenuurtje vanuit Den Haag. Tevens het einde van de villa voor vandaag. We zijn er morgen weer vanaf half vier, gewoon vanuit Hilversum. Daar zit nu Lucella Carrasso voor het Radio 1-journaal, zometeen na half vijf. Lucella. Goedemiddag. Wij besteden ook aandacht aan premier Rutte, zijn eerste bezoek aan president Obama in de OVO Office. We spreken namelijk met ervaringsdeskundige Jaap de Hoop Scheffer die is daar veertien keer geweest. Veertien? Veertien keer, ja. Keertje. Over wat je dan zegt en meeneemt en zo. En verder aandacht voor de vogelvluchten boven Schiphol. Dat na het nieuws van alle vijf. En dat krijgt u van Renate Evers. Radio 1. Het NOS-journaal. De zomervakantie in het voortgezet onderwijs gaat van zeven naar zes weken. De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het voorstel van minister van Bijsterveld. In plaats van de zevende week vakantie komen er grootstevrije dagen. Het aantal verplichte lesuren blijft 1040. Tegen een oud F-16-piloot is vijf jaar cel geëist... wegens spionage voor Rusland. Chris V. zou vanwege financiële problemen hebben geprobeerd om geheime F-16-informatie te verkopen. De piloot zegt dat hij alleen informatie heeft gegeven die overal op internet is te vinden. Vijftien mensen zijn onwel geraakt toen giftige stoffen vrijkwamen bij een frisdrankfabriek in Bodegraven. Bij het lossen van tanks kwamen een chloorverbinding en waterstofperoxide bij elkaar. Vijf mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. En de explosieve opruimingsdienst heeft op een middelbare school in Edam een vuurwerkbom opgehaald. De bom was thuis door een leerling gemaakt. Zijn moeder ging er vanmiddag mee naar de school omdat ze niet wist wat ze ermee aan moest. En de EOD heeft het stuk vuurwerk meegenomen. En tot zover het nieuws van dit moment. AWB Verkeersinformatie. Het is tot nu toe een normale avondspits. Het is wel wat drukker bij Rotterdam vanmiddag. Door uh, wat problemen op de A15. En de A4 staat het uh, behoorlijk vast van Amsterdam naar Den Haag. Daar is de verkeerssituatie sinds kort veranderd. daar nou moeten mensen duidelijk nog aan wennen. Tussen het Burgerveen en Hoogmaden staat 6 kilometer file. En er is behoorlijk wat vertraging. En dan de A15, van Europort naar Rotterdam. Tussen Rozenburg en Rotterdam-Charloes, 14 kilometer. Omdat er aan de overkant van de vangrail een vrachtwagen met pech stond. Op de A15, Rotterdam-Gorkum, staat tussen Hendrikido Ambacht en Papendrecht 7 kilometer. Dat komt ook door een stilgevallen auto. Bij Sliedrecht-West is de rechte rijstrook dicht. Zit u nu achter het stuur? Besteed dan niet te veel aandacht aan dit Volkswagen-spotje...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 Goedemiddag, vorig jaar was het bijna misgegaan met een Boeing van Royal Air Marok bij Schiphol. Een botsing met ganzen leidde tot een noodlanding en dat probleem van de ganzen moet worden aangepakt. Vanmiddag de reacties van de vogelbescherming en na zessen staatssecretaris Atsma. Over Schiphol gesproken, Orca Morgan is opgestegen richting Tenerife, hangt nu ergens halverwege in de lucht. En wij bellen met de transporteur die de orca over de weg vervoerde van Harderwijk naar de luchthaven. Ook contact met Teheran, waar de Britse ambassade is bestormd vanmiddag. Correspondent Thomas Erdbrink was daarbij. Het Radio 1 Journaal is er tot half zeven vanavond. Het kabinet moet dus achter de ganzen aan. Dat stelt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De ganzen bij Schiphol die een risico vormen voor de vliegtuigen. Het worden er steeds meer en daarom moet het aantal worden teruggedrongen van de raad. En moeten er ook andere maatregelen worden genomen. Jeroen de Jager ging kijken hoe het op dit moment gesteld is met die ganzen op Schiphol. Hier een van de twee spottersplekken bij Schiphol. Dit is de spotplek bij de polderbaan. Inmiddels professioneel uitgerust, overal uh, dicties geplaatst, wc's. Groot parkeerterrein vlak aan die polderbaan, een meter of honderd er vandaan. Zeg, uh, u bent hier heel vaak. Nou is er vandaag weer een uh, rapport gekomen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Ja, van de vogels. Ja, ja. ja je hoort ook regelmatig dat ze wel uh, problemen hebben de toestellen. Wat hoort u dan? Nou, dat ze uh, klagen over dat er veel vogels voor de baan zitten... En, uh... Dan wordt meestal de vogelwacht ingeschakeld En in die gaat er naar naartoe. Om de vuurpijl en knallen af te schieten. Oké, okay, dat gebeurt er dan. Dan komen ze hier met hun wagentjes? Ja. En dan schieten ze steeds uh, om de zoveel meter schieten ze een vuurpijl eruit. Of, een, uh, of gewoon knallen. En dan nee, nee. zitten ze hier in die grasvelden naast die baan? Ja. Ja, je ziet ze ook regelmatig zitten daar. En, en nu? Ze zijn weg? Zwemmen. Nee, nu zie je er geen een. De, nou, Soms is het vlak voor uh, dat ze gaan landen dat ze daar een grote vogelswerm zien. Nou, er wordt gelijk de vogelwacht gewaarschuwd en die gaat er naar naartoe, de kiefiet. De kiefiet? Ja, zo heet die vogelwacht. Okay. Ze hebben K1, 2 en 3, hebben ze En die zijn drie kiefietwagens. Uh, Hallo, op gegeven nummer 2 van AT-center? Ik is een ED-rider plots. Dus, uh, nee, voor vogels... Uh, ja, laatst is het gebeurd, hè, hey, op uh, de... Hoe heet de Kaagbaan. We hebben, hebben een uh, Jumbo's start moeten afbreken omdat er een vogel in de motor uh, gekomen was. Ja. Oh, yeah? Er kwamen ook allemaal vlammen uit, de brandweer is er toen nog bij geweest. Ze zeggen zeven, het gebeurt zeven keer op de 10.000 vliegbewegingen. Ja, het zou kunnen. Kijk, kleine vogeltjes hebben geen effect. Het zijn alleen de grote vogels. Die worden vermalen. Die ja, die komen er gewoon uh, gebakken uit, dus uh, dat is niet zo'n probleem. Ja. Maar het zijn vooral de grote vogels die problemen geven. De ganzen en uh, ja, reigen is er ook wel gebeurd. Dat, uh... Wat zou je ervan vinden eigenlijk als ze die vogels massaal nu uh, zouden gaan vergassen bijvoorbeeld? Nou, als ze het maar op een humane manier doen. Dat dus, uh, die beesten er zelfs geen last van hebben. Kijk, dan is het uh, geen probleem. Ja. Want ja, het begint wel uit de hand te lopen natuurlijk, de hoeveelheid. Dat, uh... Hier staat het ook, hè, in verband met de vliegveiligheid... ter voorkoming van vogelaanvaringen... is het verboden vogels te voeren en etensresten ja, achter te laten. Logisch, want uh, eten trekt vogels aan. Ja. Als je s'avonds kijkt, als het donker begint te worden... dan lopen je gewoon ratten rond en zo. Dat, uh. Oh ja. ja. Die gewoon de reces allemaal opeten. Ja, dat is prachtig. Ja. Kijk, dat is, ja. Ja, nou, weet ik ook niet. is dus de vogelwacht die knallen hier ja, Oké, okay, ja, inderdaad. In de verte maar, komt daar die uh, gele wagen aan. Ja. We zien ook vogels opvliegen nu. Ja. En we horen een knal. Ja, dat is de K2. Ja, K2. Die rijden gewoon de hele baan af om te, rond te kijken. Kijk, die mensen zijn opgeleid om uh, vogels uh, ja, te zien en uh, te vijagen. Dat... Ja. En daar heb ik ook zo'n uh, geluidsisolatie erop, dat die roofvalgeluiden na kunt boten. Okay. Dat jaagt ook vogels weg. maar helemaal gaat. Ja, waarschijnlijk omdat hij op 2000 zit of dat hij pas naar beest mag. Ben ik bang. De spottersplek bij de luchthaven bij Amsterdam. Kees de Pater van de Vogelbescherming is hier. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Bent u het eens met de conclusie van van de raad voor de veiligheid dat er echt maatregelen moeten worden genomen omdat het nu niet goed gaat met die ganzen? Ja, in principe zijn we het daarmee eens. Er moeten inderdaad maatregelen genomen worden... want eh, nou, de veiligheid is heel duidelijk in het geding. Eh, alleen de eenzijdige focus, zoals nu ook een beetje door eh, Atsma wordt gesuggereerd... op het uitsluitend afmaken van ganzen in de omgeving van Schiphol... dat is volgens ons geen goede oplossing. En waarom niet? Nou, uh, A, komen een deel van die ganzen natuurlijk ook gewoon weer terug. Maar daarnaast is het ook niet zo dat het uh, alleen maar ganzen zijn... die daar in de buurt uh, verblijven. Het zijn natuurlijk ook gewoon ganzen die overvliegen. Uh, overwinterende ganzen hier, uh, overtrekkende ganzen. Dus je zal meer en andere maatregelen moeten nemen. En die stelt uh, de Raad ook wel voor?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 Eh, dat is een goede stap. Daarnaast... Want, want zo'n radar, hè, dat is ook wat de raad eh, voorstelt. Zo'n radar, wat, wat brengt die dan in beeld wat je nu niet kan zien? Nou, die brengt gewoon goed in beeld van waar eh, vogels vliegen. Dus daar kan je dan je vliegplan, daar kan je maatregelen opnemen... of je kan een vlucht even ietsjes uitstellen. Dat soort zaken kun je dan doen. Ben je, kijk, ben je dan, dan echt uh, snel genoeg om te zeggen... dan gooien we nu de kaagbaan dicht, want er komen vogels aan? Nou, je kan ze natuurlijk... Kijk, de alle technische details die weet ik natuurlijk ook niet... maar je kan in ieder geval van grotere afstand kan je zien van wat er gebeurt. Dus dat is een hele goede uh, maatregel. Een andere belangrijke maatregel is... het gebied rondom Schiphol oninteressanter te maken voor, uh, voor ganzen. Dus dat betekent uh, andere gewassen. Dat betekent ook in de inrichting van van het landschap eromheen... onaantrekkelijker te maken voor ganzen. Dat zijn eigenlijk het soort maatregelen die je zou moeten nemen. En, en hoe doe je dat? Hoe maak je dat... Uh... De landschap onaantrekkelijker, want ze komen op water af, maar je kan toch moeilijk al die mooie meren nee, rondom Schiphol dichtgooien? Je kan niet zomaar uh, allemaal water weghalen, maar in de directe omgeving kan je natuurlijk wel zorgen dat er uh, minder riet staat, minder plekjes zijn die aantrekkelijk zijn voor ganzen om, uh, om in te broeden. En dat in combinatie met, uh, met andere gewassen. Uh, dus je zal inderdaad forse aanpassingen moeten doen om dit probleem daadwerkelijk aan te pakken. En dit is eigenlijk, als je het zegt, van nou vergassen, uh, daar concentreren we ons alles op. Daarmee zal je het probleem niet niet oplossen. Je moet het genuanceerder benaderen met meerdere maatregelen tegelijkertijd. En daarbij ook oog hebben voor uh, het belang van, uh, van ganzen en natuur. En dat wordt nu uh, onvoldoende in acht genomen. Dus eigenlijk is uh, als je alleen maar focust op dat afmaken... is het niet goed voor de veiligheid maar, en niet goed voor volgens de natuur. En, en daar gaat geen uh, afschrikwekkende werking van uit. Dat op een gegeven moment de ganzen wel weten dat dat gebied is gewoon gevaarlijk. Daar gaan we niet naartoe. Nou, dat kun je niet verwachten van, uh, van ganzen. Uh, kijk, als er veel voedsel is, zullen dus ze gedeeltelijk er blijven komen. En daarnaast overtrekkende ganzen. Dat is natuurlijk toch gewoon echt duidelijk een ander verhaal. Ja. Uh, want, want is er een verschil okay. uh, tussen ganzen qua gevaar? Is de ene gans gevaarlijker voor uh, een vliegtuig dan een andere gans? Nou, dat denk niet dat je dat zo kan zeggen. Kijk, uh, het gevaar zit natuurlijk niet zozeer specifiek in ganzen... maar zit in de omvang van de vogel. Uh, grote vogels zijn gewoon gevaarlijker... Uh, voor uh, voor vliegtuigen dan hele kleine vogeltjes. Uh, en ganzen hebben een fors formaat. Uh, want andere vogels, nou, er werd net genoemd uh, reigers. Maar ja, die zitten nooit in zulke grote aantallen. Maar ook zwanen, die kunnen allemaal wel degelijk een gevaar zijn voor de, lucht, uh, voor de luchtvaart. Want hoe komt het eigenlijk dat er zoveel meer ganzen zijn gekomen? Want dat is waarom dit nu actueel is. Ja, dat klopt. Er zijn de afgelopen uh, decennia zijn er veel meer ganzen in de zomer gekomen. Broedende ganzen, met name grauwe ganzen. Uh, dat is iets uh, wat over heel Nederland het uh, geval is. En dus ook in de buurt van uh, Schiphol. Uh, dus daar zal je inderdaad wel het een en ander tegen moeten doen. Maar dan ook vooral in het, uh, in het landschap wat ik net zei. En een ander punt is van, het, uh, je moet ook voorkomen dat je bij de uitbreiding van nieuwe luchthavens... die weer heel dicht bij gebieden gaat doen, natuurgebieden met veel ganzen. Want ook daar wordt over nagedacht. Ja, u zei net, uh, de vogelbescherming zit in de regiegroep. Hè? Dat is de Nederlandse regiegroep Vogelaanvaringen, die Ja. ja. Bestaat. ja? Prachtig dat hij er is, maar uh, dat dit rapport nu komt en, en nieuwe aanbevelingen doet, betekent dat dat die regiegroep faalt? Nou, dat wil ik niet meteen zeggen. Uh, kijk, wij zitten in die regiegroep uh, vooral om uh, ervoor te zorgen dat uh, de veiligheidsbelangen van Schiphol en de belangen van vogels goed eh, gegarandeerd zijn in de toekomst. Dat is onze inzet. Ik wil niet meteen zeggen dat die regiegroep eh, faalt... want je ziet in het rapport ook dat aanbevelingen... wel degelijk een deel van de aanbevelingen van de regiegroep worden overgenomen. Alleen ik denk dat je in het antwoord hier op dit rapport... de focus meer moet leggen op, de, op, op, het, op een goed samenspel van verschillende maatregelen... dan uitsluitend je te focussen op het afmaken van ganzen. Ja, en de Raad zegt dat het kabinet daar uh, de regie moet nemen... om dat woord nog maar een keer ge te gebruiken... Na zessen, dan hebben wij een reactie van staatssecretaris Atsma. Zullen wij ook uw punten aan hem voorleggen? Dank u wel. Geen dank, graag gedaan. Dat was uh, Kees de Pater van de Vogelbescherming. Dan een andere kwestie over dieren, natuur, zoogdieren. De orca Morgan die maakt heel wat mee vandaag. Op weg van Harderwijk naar Tenerife. Vliegen in een vliegtuig en daarvoor natuurlijk via de weg naar Schiphol. Verantwoordelijk voor dat transport was Gerrit Heikoop. Hij is directeur van Elgersma Logistiek. Goedemiddag. Goedemiddag. Een orka van meer dan 1000 kilo vervoeren, is dat allemaal goed gegaan? Ja hoor, dat is prima verlopen. Alles natuurlijk in het kader van het welzijn van het dier. Maar nee, de totale operatie, wat dus een aaneenschakeling ja, is... van de logistieke processen die allemaal op elkaar afgestemd dienen te zijn... is uh, heel goed verlopen. Uw stuk is in ieder geval goed gegaan. Want, uh, ja. Het was lang onduidelijk voor de buitenwereld wanneer uh, het transport zou plaatsvinden. Wanneer wist u waar u aan toe was? Nou, wij zijn een aantal weken geleden natuurlijk uh, al op de hoogte gebracht dat er eventueel een transport plaats zou vinden. Uh, de voorbereiding op dit transport is een kwestie van een, van een tweetal dagen geweest. Waarbij je moet denken aan een stukje voorbereiding uh, wat op technisch uh, het gebied van de vrachtauto ligt. En waarbij dus uh, het totale logistieke afstemming tussen Dolfinarium en wij als transporteur en andere diensten die daarbij betrokken zijn... Uh, zoals uh, de luchtvaart, dat dat op, allemaal op elkaar afgestemd uh, wordt. Want als ik even denk aan die vrachtauto... Uh, daar moest een soort aquarium in gebouwd worden, denk ik? Nou, dat was uh, een, een soort van aquarium, je zou het zo mogen noemen. Uh, het is een, een bassin waarin dus water wordt overgepompt... vanuit het bassin waar Morgan heeft, in heeft uh, geleefd, om het zo maar te zeggen. En door middel van een hangmatconstructie met een stalen frame... is hij uh, daarin uh, ja, gehezen en... Uh, zodat hij gewoon in zijn eigen omgeving min of meer uh, tijdens het transport was. En daar waren ook uh, mensen van het Dolfinarium en een dokter bij betrokken... zodat de, het dier in de gaten kon worden gehouden en nat gehouden. Maar, maar dat en was, was, dat een, was dat een open bassin, een open aquarium... Nee, het is, een, het is een, een door staal gesloten frame wat aan de bovenkant open is... waardoor je dus vanaf de bovenkant de dieren erin laat zakken. Maar dan moet je wel voorzichtig rijden, want anders klotst er altijd water natuurlijk eruit. Ja, ja dat, is, dat is ook het speciale aan dit transport. Dat je daar natuurlijk nog zorgvuldiger als anders met, met, met deze materie om dient te gaan en, natuurlijk. Ik dat het ook... is een dier, dus, dat, dat vereist wel wat ja, expertise. Maar die hebben we door de jaren heen weten op te bouwen... doordat wij al jaren voor het Dolfinarium... Het een, uh, oh ja, en ik zat vanochtend te denken. als je maar niet op een file rijdt dan? Nee, nee, maar goed. De weg werd vrijgehouden door uh, de politie. die daarbij uh, ook zijn, uh, zijn taak vervuld heeft. zodat het uh, tot een goede doorstroming kon komen. En het transport uh, wat uh, 80 kilometer in beslag heeft genomen van Aarderwijk naar Schiphol... heeft bij elkaar een uh, kleine vijf kwartier geduurd. En toen waren we alweer op de plaats van bestemming op, op de luchthaven. En eh, konden mensen die uh, daar langs reden of, of moesten stoppen daarvoor... konden die zien dat dat de vrachtauto van morgen was? Nee hoor, dat kan je aan de buitenkant niet zien. Het is gewoon een, uh, een, een gesloten laadbak... Door middel van touwlijnenconstructie enzovoort, enzovoort. Nee, okay, dat, uh, ja. aan de auto kon je dat niet Voor zien. u gesneden koek? Voor ons gesneden koek, ja. Zeg, en ja. weet u hoe dat verder is gegaan? Heeft Morken dan een passagiersvliegtuig genomen naar Tenerife? Nee, het is een vrachttoestel. Een vrachttoestel. Ok. Ja, ja, ja. Nou, het lijkt me geruststellend voor de passagiers, <laughs> toch? Ja. Zit je ja, bovenop een orka? Ja. Niet nee, dat je daar hoor. wat van merkt, maar... Nee. Goed. Nou. Ja, het is allemaal prima verlopen. Gelukkig. Ja. Wij uh, gaan vast horen hoe het daar verder in Tenerife gaat met de ja, orka. Het zal vervolgd worden via de media. Uw werk Geen zit punten. erop, meneer Heikoop, voor ja. vandaag. Ik dank u wel. Oké, okay, graag gedaan hoor. Dag. Goedemorgen. Anders Breivik was tijdens het bloedbad afgelopen juni onontoerekeningsvatbaar in Noorwegen. Dat zeggen deskundigen, straks meer. Verkeersinformatie, René Passet. Het is een normale avondspits Lucella met 30 files, nu 130 kilometer. Het is wel wat drukker bij Rotterdam. En op de A4 staat een wat langere file richting Den Haag. Mensen moeten daar duidelijk nog wennen aan de nieuwe verkeerssituatie daar. Tussen het burgeveen en Hoogmade Dat staat 8 kilometer. In Rotterdam dus drukt op de A15 vanuit Europoort... tussen Rozenburg en Rotterdam-Charloes, 15 kilometer. Het is een beetje een erfenis van een vrachtwagen met pech... die aan de andere kant van de vangheel stond. En in het uh, Zuidoosten een ongeluk op de A50 Arnhem naar Os. Daar knoop het Valburg 3 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. De Britse ambassade in Teheran in Iran is vanmiddag bestormd. Dat gebeurde door Iraanse studenten. Correspondent Thomas Erdbrink ging daarop af. Thomas, wat zag je toen gebeuren? Nou ja, kijk, het is gebruikelijk dat dat soort studenten, het zijn gewoon aanhangers van de regering, eh, dit voor demonstraties houden. Maar wat ongebruikelijk is, is dat ze ook daadwerkelijk de ambassade, waar ze nu voor demonstreren naar binnen gaan. Nou. Dat gebeurde. Uh, ze, ze klommen over de hekken heen, en haalden de Britse vlag naar beneden, uh, ver vervingen die met de Iraanse vlag, um, gooiden satellietschotels van het dak af um, en ook uh, papieren die ze vonden uh, in, uh, in, het, in het eerste gebouw van de ambassade, uh, gooiden ze op straat. En het duurde toch wel een uur voordat de politie kwam uh, om een einde te maken aan de bezetting van die ambassade. Ja, op dat moment stond er al het een en ander in brand. En natuurlijk de politieke schade die is ook gereden. Want ik zit te denken, konden ze dan zomaar naar binnen? Was er helemaal geen beveiliging van die ambassade? Nou ja, ik, ik, het is gebruik... Het is gebruik, dat, uh, dat, dat, dat, uh, het is gebruik een kat-en-maispel tussen deze studenten en de uh, politie... Die raad is natuurlijk per uh, uh, verdrag uh, verplicht om de Britse ambassade te beschermen. En dat gebeurde vandaag niet. Uh, normaal staan er grote hekken voor de ambassade. Die waren nu weggehaald. Uh, daarnaast uh, is er normaal oproerpolitie aanwezig bij dit soort demonstraties. Die waren er ook niet. Ik net dat tegelijkertijd ook in eh, de compound van de Britse ambassade, dus dat is een ander gedeelte in de stad, dus dat is waar, de, waar de ambassadeur woont, dat daar ook mensen over de hekken zijn geklommen. Dus al met al lijkt het een gecoördineerde eh, poging, goedgekeurd door de Iraanse autoriteiten, met als doel om de Britten te laten, te, te laten zien dat Iran lak heeft aan ook zeggen wat voor sancties ze ook op dit hand, over dit land afkondigen. Want dat is de achtergrond, de, de sancties van Groot-Brittannië tegen Iran, die zijn aangescherpt. Precies. Uh, Groot-Brittannië heeft vorige week uh, alle financiële banden met Iran verbroken. Dat was een signaal naar de andere West Westerse landen toe om dat, om dat ook te doen. Nou, Iraniën zijn daar geweldig boos over geworden. Maar wat natuurlijk ook nog speelt, is de historische relatie tussen Iran... En uh, Groot-Brittannië. Uh, Groot-Brittannië heeft hier uh, ja, de rol van een soort van pseudo-kolonisator gespeeld. De Iraniërs die zien achter elke boom een uh, Brits complot. En ja, heel veel mensen verdenken ook de Britten ervan. Om op dit moment alle druk over het nucleaire programma. Uh, dat, die, dat die ook van, uh, van de Engelsen, van de Britten. Dus uh, ja, het lijkt erop dat na vandaag het heel moeilijk is om die relaties. Tussen beide landen hebben die al op een heel laag pitje stonden nog aan het houden. Dankjewel voor jouw verslag. Thomas Ertbrink was dat vanuit Teheran. Later deze uitzending gaan we kijken wat de reacties in Groot-Brittannië zijn. Nu is het tijd voor Willemijn Hubert met het weer. 9 oh, minuten voor 5. Goedemiddag Willemijn. Ja. Zeggen we stevende deze novembermaand af op een droogterecord. Gaan we dat ook halen? Ja, dat gaan we zeker halen. En uh, dan gaat er de komende uren wel nog wat regen vallen... maar lang niet genoeg om uh, dat record uit de boeken te houden. En als we kijken naar de cijfers van de beeld... normaal zouden we deze maand zo'n 90, of sorry, 80 mm moeten vallen... maar nu zitten we nog op geen 10 mm. Dus uh, er zou normaal dus acht keer zoveel neerslag gevallen moeten zijn. En dan komen we bij het record, herinner ik me van vorige week... van rond de 1900? Ja, het is 1955, daar stond het vorige record op... en dat was een kleine 15 mm. Maar er gaat de aankomende uren zoveel... Zoveel eerst nog niet vallen dat we dat gaan halen, dus we. We hebben een nieuw record waarschijnlijk te pakken morgen. En wat veroorzaakt die droogte? Ja, dat heeft net als waar... We we hebben het de hele tijd last gehad van die mist natuurlijk. Dat kwam door dat hoge drukgebied... dat een hele tijd ten oosten van ons heeft gelegen. En dat veroorzaakte eigenlijk ook die droogte. Want het was heel erg helder boven ons, eh, boven ons in de lucht. Geen wolken. En zonder wolken heb je ook geen regen. Dus en dan komen de komende daarin... uren krijgen we wel wat neerslag. Geldt dat ook voor morgen? Nee, Er nee, trekt vanavond een regengebied over Nederland. Maar in de loop van de nacht gaat het al opklaren vanuit het westen. Wordt het dus helder... Morgen droog en hebben flink zonnige momenten. En die zon, als we het dan toch over deze maand hebben, ja. heeft het ook voor meer zonuren dan gemiddeld gezorgd? Ja, absoluut. Want Normaal zouden we in de beeld op zo'n 63 zonuren in november uitkomen, en nu zitten we al op 90 zonuren, dus ook die in die zin bijna 20 uur meer al. Gedenkwaardige novembermaand 2011. Willemijn Hubert was dat met het weer. De Noorse massamoordenaar Anders Breivik was ontoerekeningsvatbaar toen hij in juli twee aanslagen pleegde. Dat zeggen uh, psychiaters in Noorwegen. Twee psychiaters die hadden in totaal dertien gesprekken met Breivik. Op een persconferentie werden hun resultaten bekendgemaakt. Eén observanten waren psychotisch op tijd voor de opklagende handelingen. En twee observanten waren psychotisch onder observation. De geobserveerde was psychotisch toen hij de aanslagen pleegde... en de geobserveerde was ook psychotisch tijdens de observatie, al dus de aanklager. scandinavië correspondent Rolien Kreton. Rolien, wat, wat betekent dit uh, voor zijn rechtszaak? Nou, Allereerst komt er in ieder geval een rechtszaak. Zoals gepland, 16 april begint hij volgend jaar... En de eerste stap is nu dat dit rapport wordt getoetst... door een speciale commissie met weer andere psychiaters. Het OM kan ook nog uh, beslissen om er andere, andere deskundigen bij te roepen. Maar als de conclusies van dit rapport uh, gehandhaafd blijven... en hij uh, ja, uiteindelijk ontoerekeningsvatbaar wordt uh, verklaard... dan staat al voor het begin van de rechtszaak vast dat hij tbs gaat krijgen... Want zo zit de Noorse wetgeving in elkaar. Iemand die uh, ontoerekeningsvatbaar uh, wordt verklaard... kan geen gevangenisstraf krijgen in Noorwegen. Die komt in een uh, psychiatrische kliniek terecht. En kan je daar dan ooit nog uitkomen? Nou, dat is de rechter die uh, dat zal beslissen... hoe uh, lang hij in zo'n kliniek vast uh, zal blijven zitten... Dat is net zoals in, in Nederland. Die uh, TBS-straf uh, uh, wordt om de zoveel jaar uh, verlengd. En het is de rechter die daarover uh, beslist. Dat hangt onder andere af uh, uh, uh, van de vraag... Ja, in hoeverre hij een gevaar voor de maatschappij uh, vormt. En je kunt je voorstellen, in zijn geval, uh, ja, dat is zo extreem dat hij zijn leven lang als een gevaar voor anderen wordt uh, beschouwd. Dus het kan zijn dat hij uh, zijn leven lang vastzit in zo'n kliniek. Maar het kan ook zijn uh, dat hij eerder vrijkomt. Niemand weet hoe lang dat gaat duren. En twee psychiaters hebben nu dus met hem gesproken. Dertien uh, gesprekken ja. hebben ze gehad. Um, ze zeggen toen was hij psychotisch in juli, maar dat is hij nog steeds. Ik ben geen psychiater, geen deskundige... maar dat klinkt alsof hij in een, momenteel in een soort permanente psychose zit. Nou, wat ze zeggen is dat hij uh, al langere tijd aan paranoïde uh, schizofrenie leidt. En hoe lang die precies uh, deze ziekte zou hebben, dat is niet duidelijk. Niet alles uit dat rapport wordt naar buiten gebracht. Maar uh, ze. leidt aan. Uh, ...grootheidswanen. Dus hij voelt zich de redder van de westerse wereld... ...en hij bedeelt zichzelf het recht toe... ...om te beslissen wie mag leven en wie moet uh, sterven. En op grond daarvan... Uh, uh, ...niet alleen de gesprekken met, met uh, Bruyvick die ze hebben gevoerd... ...maar ook uh, ja, uh, aan de hand van alle uh, politierapporten... ...ze hebben ook met familie gesproken... ...op grond van al die informatie... ...hebben ze hem uh, ontoerekeningsvatbaar uh, verklaard. Rolien Creton was dat, vanuit, uh, met het nieuws vanuit Noorwegen. Na vijf, dan zijn we terug met het Radio 1-journaal. Dan gaan we praten met Jaap de Hoop-Scheffer... over het bezoek dat Mark Rutte brengt aan de Oval office De hoop is daar vaak geweest... en vertelt ons wat de jonge premier te wachten staat. Tot zometeen, na vijf zijn we terug.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 Dit is Radio 1.